Michel Koenen met het NOS-journaal. In Irak is de aanval op de miljoenenstad Mosul begonnen. Premier Abadi zei op de staatstelevisie dat zijn troepen maar één doel hebben... en dat is IS verjagen en de inwoners hun waardigheid teruggeven. De voorbereidingen voor de aanval op Mosul zijn al maanden bezig. Het is de tweede stad van Irak... en het laatste grote bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat in het land. IS heeft de stad al meer dan twee jaar in handen. De problemen op het spoor rond Amersfoort lijken voorbij. Van, een van en naar Amersfoort reden en tijd geen treinen door een seinstoring. ProRail zegt dat die nu verholpen is... en dat het treinverkeer langzaam weer op gang gaat komen. Reizigers kunnen voorlopig wel nog beter omreizen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Bij een vechtpartij in een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn zeker 25 mensen omgekomen, melden lokale media daar. De onrust brak uit tijdens het bezoekuur. Een groep gevangenen, bewapend met messen en stokken, wist hun rivaliserende bende te bereiken. Zeven gevangenen werden onthoofd en zes levend verbrand. Ongeveer 100 mensen werden gegijzeld, maar zij konden later weer worden bevrijd. En bemande tankstations hebben het moeilijk. Ze doen daarom van alles om meer klanten te krijgen. Want met benzine, diesel en LPG verdienen ze te weinig. Daarom kun je bij tankstations ook steeds vaker andere dingen doen... zoals je auto laten repareren, je telefoon laten repareren... de hond laten bijknippen, naar de zonnestudio of de was doen. Volgens branchevereniging BOVAG zoeken veel tankstations... naar andere bijverdiensten om zo het hoofd boven water te houden. Weer het weer nog. De regen trekt naar het Oostenweg. Later vandaag weer een aantal buien en een graad of 17. Morgen bewolkt en veel regen. Het koelt dan verder af naar een graad of 15. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Politionbakker verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1. Amsterdam richting Amersfoort bij een brugge, 7 Zeven kilometer na een ongeluk. Vertraging zo'n 20 minuten. Na de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 13 kilometer, ook daar zo'n 20 minuten vertraging. En verderop richting Amsterdam op de A2, bij Vinkenveen 6 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht, vertraging zo'n 10 minuten. Na A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoeterwoude 6 kilometer, vertraging ruim een kwartier. Ook een kapotte auto op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Zorgt daarvoor 5 kilometer file met zo'n drie kwartier vertraging. De rechter rijstrook is afgesloten. En op de A27 Utrecht-Breda in beide richtingen voor de brug bij Gorkum. 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is bijna 7 over 2. Sanford, een hele goede middag. En welkom bij het nieuwe aflevering van de ZFM Sanford op zaterdag. We zijn er weer op de zaterdagmiddag. En dat na Mario Sanford. Hij zat dus juist tussen 1 en 2 met Sanford uit Sanford. De gouden oude muziek, de Nederlandstalige muziek. Gezellig hè Albert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Nee, we zijn er weer. We zijn er weer, komende drie uur live vanaf de Tolweg 10a met Zandvoort op zaterdag. Nou, ook vandaag weer een volle agenda. Waaronder natuurlijk uiteraard, zoals u van ons gewend bent, om half vier de evenementenagenda. Uh, en er wordt natuurlijk ook geraced weer dit weekend... De, tijdens de DNRT-finale races. Daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en tegen de klok van kwart over twee gaan we voor het eerst live schakelen... met het Circuitpark Zandvoort. Half drie, het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Hm? Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Morgen ja? wordt het al iets beter. Oh, gelukkig, beter. gelukkig. Half vijf, het dier van de week en die luistert naar de naam Harry. En ik heb Harry al gezien vanmorgen. <laughs> ja, nou, <laughs> Harry is weer terug. Harry Oliebol staat weer op het raadhuisplein. <laughs> Heel goed. Maar dit is een dier die de luistert naar de naam Harry. Het gedicht van de week, het is een heel serieus zweverig... maar toch wel mooi en aandoenlijk gedicht. Eh, onder de titel Verloren Liefde, dat om kwart voor vijf. Er wordt gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen de Bengals. En daar is voor ons aanwezig een verkouden Joop van S. Dus ik ben erg benieuwd hoe zijn stem klinkt... rond de klok van tien over half drie. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Er is nogal wat nieuws uit de Zandvoort en omstreken. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. We hebben er zin in vanaf de Tolweg 10a. En wil je meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar wwwcfm livenl of download de CFM-app, dan kan je ook live luisteren... naar je eigen lokale omroep, CFM Softboards. En de muziek die we vanmiddag draaien is weer lekker. Waaronder deze van Michael Jackson. Nog steeds een van de betere platen van deze Michael Jackson. Je hoorde de op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo dadelijk gaan we naar het circuit Park naar Willem van deze. Want hij is dit weekend op het circuit voor de DNRT-finales. Maar eerst Coldplay, Adventure of a Lifetime. Hij heeft heel veel mooie hits gemaakt. Waaronder de, de plaat die je juist hoorde bij CFM Zonvoort. Dat was Adventure of a Lifetime. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, het is 16 over We schakelen live naar het circuitpark Zonvoort. Want daar vinden we dit weekend uh, op het circuit dus, uh, de finales plaats van uh, de DNRT. En aanwezig uh, voor ons is Willem van deze Goedemiddag, Willem. Nou, goedemiddag vanaf City uh, Parks Zandvoort. Gelukkig droog City Parks Zandvoort. Baan enigszins wel wat vochtig. Maar dat is alleen maar uh, fijn voor eventueel uh, spektakel. Je zei het al: uh, DNT-finale uh, races. En waar we ons met name op richten is de finale van de Mazda MX5 Cup. We rijden deze zaterdag uh, drie races. Uh, en aan het begin uh, van de dag hebben we al een race 1 gehad de Race 1 begon, hadden we nog drie uh, kandidaten op de titel. Uh, race 1 is uh, geweest en we hebben nog steeds uh, drie uh, titelkandidaten. Uh, race 1, die uh, gewonnen werd door Jan uh, uh, van der Slik. Uh, geen kandidaat voor de titel. Op de tweede plaats uh, Marcel Dekker. Uh, Wel titelkandidaat? Vierde werd uh, onze zondwoordeur Jury uh, Verzwijveren. Ook hij is nog in de race uh, om de titel te proberen. En vijfde werd uh, Rudy Schilder. die gelijk uh, in punten aantal staat op dit moment met uh, Rudy Schilder op de eerste plaat in kampioenschap. Met uh, dag twee of drie punten voorsprong is het uh, Marcel Dekker nu. Met nog twee races uh, te gaan. Van alles mogelijk nu. Race 2 is op dit moment aan de gang. Daar zien we aan de leiding... Uh, Vollenbrecht, met op de tweede plaats uh, wederom uh, Marcel Dekker. Kijken we even naar de overige titelkandidaten, Joanie Verzwijven, ligt vierde, vijfde, net achter hem, de andere van de drie titelkandidaten, en dat is uh, Ruby Schild. Kijken we ook nog even naar een andere zandvoorts uh, deelnemend team, uh, Racing uh, bij Huijer. Uh, gereden wordt daar door uh, Joën van der Keil en uh, Tim Koemans. Vanmorgen ging het goed uh, totdat uh, Jörn van der Kijl een tikje kreeg. Viel terug, uh, eindigde uiteindelijk op de 20e maart. Nu is het in dat team uh, Tim Koemans uh, die rijdt En die vindt we terug op uh, plaatsnummer 20 nu. Oké, okay, nou dat is uh, nou ja, dus in ieder geval Zandvoortse bijdrage uh, uh, aan deze races. Uh, vol programma, tot hoe later uh, wordt er vandaag gereced? Dat uh, <laughs> vraag je maar, ik dacht. Oh je... <laughs> Tot half zes uh, wordt er gereisd. Ik weet wel dat die uh, Mazda MX-5 Cup... Uh, die gaat weder om uh, vijf voor vier... gaan ze hun uh, laatste en beslissende race rijden. Beslissend uh, zal die uh, hoe dan ook zijn. Die beslissing zal nog niet vallen in deze race. Uh, die overigens nu uh, nog zeven ronden te gaan heeft... Uh, dus eerst gaan we even afwachten wat er hier gaat gebeuren in deze race. En dan gaan we zien uh, hoe uiteindelijk uh, wie degene gaat zijn... die met de titel gaat zeiken in de Mazda MX-5. Oké okay, uh, Willem, bedankt voor deze update. We komen straks weer bij jou terug. Oké, okay, tot zo. Dat was Willem van deze vanaf het Park, Zonsvoort. En hier is Kovacs en Dingin.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 Ja, het blijft uh, altijd wel al aparte muziek. De muziek van Kovac, joh, uh, de digging. Zodat krijg je het Salvage nieuws in het kort van ons. Maar eerst nog even een lekkere disco klassieker van de Breakfast Club. Hier is Right on Track. In 2018 werden heel veel maxi-singles gemaakt. Zou ook deze single ruim 7 minuten duurt als ik hem totaal voor je zag gedraaien. draaien. Gaan we dus niet doen, joh, de Breakfast Club en Ride on Track. Het is tijd voor Zandvoortsnieuws Nieuws in het Kort. Want er is alweer het een en ander gebeurd, uh, Albert Young. Ja, Zandvoort Nieuws in het Kort wordt een beetje moeilijk. Want er is, er is zoveel nieuws. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja. Uh, maar goed, dat wordt nog door de komende drie uur door... Uh, nog meer geïnformeerd over alles wat er allemaal in Zandvoort aan gebeurd is. En staat te gebeuren. Al eerst terug naar woensdagmiddag. Afgelopen woensdagmiddag heeft de politie in Zand voor drie aanhoudingen verricht voor het opzetten van een hennepkwekerij. De politie kreeg melding van een hennepkwekerij in wording in een woning aan het Kerkplein. Toen de agenten ter plaatse gingen, troffen ze in de woning ventilatiebuizen, transformatoren en andere toebehoren voor een hennepkwekerij aan. Ook waren de muren en het plafond voorzien van isolatiefolie. De goederen zijn uiteraard in beslag genomen. Drie mannen die in de woning bezig waren om de hennepkwekerheid te installeren zijn aangehouden. De drie verdachten een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een 26-jarige Amsterdammer en een 45-jarige Amsterdammer zijn uiteraard in verzekerde bewaring gesteld. De politie is uiteraard een onderzoek gestart. De gemeenteraad volgt college over ambtelijke samenwerking. Afgelopen donderdagavond werd tijdens een extra raadsvergadering in de raad gevraagd... om een zienswijze te geven over de op handen zijnde ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. Het college vroeg de raad om ook stappen te zetten om de bestuurskracht te versterken. Het precaire agendapunt maakt duidelijk welke partijen voor een ambtelijke samenwerking zijn en welke tegen. In totaal werden er acht amendementen ingediend. Later, na beantwoording door wethouder Gerard Kuipers, trok Willem Paap van Sociaal Zand voor zijn abonnement, abonnement, ja, abonnement, amendement <laughs> over beleidsadviseurs slash beleidsregisseurs in. Het geamendeerde collegevoorstel werd uh, uiteindelijk met tien stemmen voor... OPZ, D66, CDA en Sociaal, uh, Sociaal Zandvoort. Gertone van de PvdA was niet aanwezig en zes tegen VVD en GBZ aangenomen. Een door mevrouw Geuransson ingediende motie over een enquête... onder de bewoners van Zandvoort werd met dezelfde stemverhoudingen verworpen. Vanmorgen omstreeks kwart voor tien kwam er bij de brandweer in Zandvoort... een melding binnen over vervuild wegdek op de burgemeester van Alvenstraat. Ter plaatse bleek dat er een Audi TT... de complete inhoud van zijn karterbak verloren was. Nadat de brandweer het wegdek vrij van olie had gemaakt... zijn zij weer een retour naar de kazerne gegaan. En drie architectenbureaus... AG Architecten, de Blaise Architecten en Springtij Architecten... hebben een ontwerpvisie ingediend voor de gemeente... Een integrale, voor een integrale ontwikkeling... van zowel het Watertorenplein als de Watertoren. Het College van Zandvoort heeft een van de drie ontwerpvisies gekozen... Deze keuze wordt voorgesteld aan de gemeenteraad en de commissie op 22 november aanstaande. Wethouder Lisbeth Jalik maakt op dinsdag 18 oktober onder meer bekend welk voorstel het college aan de gemeenteraad doet. Het betreft de keuze uit de drie onderwerpen, inclusief uitkomst van de participatie. Dit wordt uiteraard vervolgd. Als ik het nou goed gelezen heb, dat betekent dat het, dat er al gekozen is. Ja, door het college. Door het college. Maar, en, dat... en die gaan het weer voorstellen aan de raad. En die kunnen, ook... en die kunnen uiteindelijk beslissen van wel of niet mee eens. Oh, Oké, okay. Bedankt voor deze toevoeging. Oké, okay, alsjeblieft. Het nieuws uh, in het kort uh, is na te lezen. Op uh, de CFM app. Download hem nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst Frans. I crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty, please. Climb the highest mountain. If I were sorry, it from the top.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 If I were sorry Dat was een hit van alweer vele maanden geleden. Je de Frans en F. Hij weer sorry. Drie minuten overal drie. We zijn een klein beetje over tijd, Albert-Jan. Daar komt hij aan. Het weerbericht voor de komende dagen. Afgelopen nacht viel er enige regen, maar de regen trok snel weer naar het noorden weg. En de rest van deze zaterdag is het droog met steeds meer zon. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 15. En dat is een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en is het droog. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen wordt het prachtig herfstweer met flink veel zonneschijn. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks de 18 graden. Heel lekker. En maandag. Maandag beginnen we de dag bewolkt met enkele buien. Maar in de middag schijnt ook geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig en van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 16. En tot slot, dinsdag dinsdag, schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. De Zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 15. Maar morgen heerlijk, lekker herfstweer. Lekker zonnetje erbij. Alle reden om gezellig naar het Zandvoortse strand te gaan voor een herfstwandeling. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie het dan en morgen zitten wij, uiteraard, ook weer in de studio, uh, Albert jan hè? Ja. Het wordt marmer, mooi weer. Dus, uh, ja. We gaan naar de tolweg Tina voor Zandvoort op zondag. Maar eerst, tot aan vijf uur vandaag zijn we bij je. Uh. Zit vandaag best nog wel mee, dus de zomerse muziek kunnen we gewoon lekker blijven draaien bij CFM. Je hoort de Shaggy en I Need Your Love. Ja, we gaan live schakelen naar Duitsersveld, want er wordt vanmiddag weer gevoetbald. SV Sanford speelt vandaag tegen de Beursbengels. Goedemiddag Joop van een beetje verkouden, maar gelukkig ben je er wel ja, ik ben er wel inderdaad. en uh, als ik in de hoest bij uitpas, dan moet je maar, maar excuseren. daar kan ik ook niks aan doen. ik ben inderdaad verkouden. daar gaat het Zandvoort en dat is oh bijna. goed, uh, we zijn bij de wedstrijd Zandvoort uh, tegen Blauw Wit uh, uh, Beursvangers. De fusieclub uit Amsterdam. En uh, de wedstrijd is nu even kijken. Een minuut of zeven oud. En Beurswengels heeft al twee dotten van kansen gehad. Echt ongelooflijk. De ene kans die ging uh, net naast op de paal. Dat was Maslow voor Zandvoort. Als hij uh, centimeter of tien naar rechts was gegaan, had hij er absoluut in gezeten. En net stond de aanvaller van uh, Blauw-Wit Beurswengels. Uh, alleen voor keeper uh, uh, Mutsaas. En uh, die stopte godzijdank die bal. Want uh, hij had echt geen. Recht van spreken gehad als, uh, als die bal erin uitgegaan. gegaan. Het was zijn eigen schuld geweest. Slecht verdedigd. Heel snelle uitval. En nu is Zandvoort dan bezig in de, in de aanval. Er is een, uh, een blessurebehandeling op dit moment van een van de spelers van Blauw-Wit. Uh, Berg staat klaar om een, uh, om een corner te nemen uh, vanaf de linkerkant. En dat doet hij met de rest. Dat wordt een inzwingen. En de uh, luchtmacht van Zandvoort staat klaar. Ik moet even melden dat uh, Maurice Mol niet aanwezig is. Mol heeft, uh, is terug naar een blessure. ...zit wel op de bank, heeft met een tweede hele wedstrijd gespeeld. Dus misschien dat hij nog later erin gaat komen. Voor de rest is Jesse de Haan weer aanwezig, uiteraard moet ik bijna zeggen. En daar gaat de bal uh, raak links. Ja, het is toch Zandvoort. Toch Zandvoort daar. Even kijken, wie is dat uh, nu? Uh, ja, Jeffrey Dikker kan er net niet bij komen. De bal gaat over de achterlijn via een voet van... Een, een, een Amsterdamse speler. Dus opnieuw een corner en opnieuw gaat Berg niet nemen. Nu van de andere kant vanaf het veld. Dus de lengte voorin is, is wat min eigenlijk. Want Maurice Mol is er dus niet. Maar uh, Patrick Koper staat erbij. En even kijken. Uh, Boy Vissen staat erbij. Uh, wie is dat? Uh, nou, even... Uh... Mis ik heel even. Goed, de corner is genomen. Een slechte corner geweest. De kan er worden, verdedigd worden door Blauw-Wit Beursbengels. En nu is het zandvoort. Een goede actie van Naitje Berg daar, de verdekker. Dekker die probeert daar die bal te krijgen bij Koen Magielsen. Magielsen kan er niet bij komen. Gaat wel via de achterlijn, via voet van blauw wit Beurswengels over de zijlijn. En Koen MaGielsen nee, gaat het toch zelf nemen. Die gooit daar Jeffrey Dekker in. Dekker controleert de bal, is de bal alweer kwijt. En die bal gaat ver over de zijkant. Dat is één gemorven voor Zandvoort. We spelen in de negende minuut. De stand is nog steeds 0-0. Maar dat had ook net zo goed anders kunnen zijn. Oké, okay, dankjewel Joop Fres voor dit moment. En straks komen we uiteraard weer terug bij Joop. Het vervolg van de wedstrijd SV Zandvoort tegen de Burst Bengals. Hier is de muziek van Ubi Forty. Dat was de single van UB40. Jawel, Opitjan, heb je nog nieuws? Jazeker. Mooi. Hoe is met jouw uh, financiële positie? Uh, nou, <laughs> daar heb ik het liever even niet over. Dat was ook een. Vet uh, je niet verwacht deze vraag? Nee, helemaal niet. Maar de financiële positie van Zandvoort is wel verbeterd. Oh, gelukkig. Uh, die verbetert ook die verbetert in 2017. Dus jij gaat er ook op vooruit volgend voor jaar. De financiële positie van Zandvoort verbetert volgend jaar ten opzichte van 2016. De begroting is meerjarig sluitend en er is ruimte voor nieuw beleid. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2017... die het college van Zandvoort aan de gemeenteraad aanbiedt om vast te stellen. Door de financiële ruimte die dat geeft ontstaat er ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort... met diepte-investeringen in de samenleving en in economische ontwikkeling. Belastingen worden niet verhoogd. De tarieven zullen dan ook los van een kleine inflatiecorrectie gelijk blijven. De afgelopen jaren is behoedzaam financieel beleid gevoerd... Uh, in lijn met het coalitieakkoord. Daar plukt de gemeente nu de vruchten van. In de voorjaarsnoten van 2016 hebben de college en de gemeenteraad afgesproken... dat zij bij een gezond financieel perspectief... de strategische investeringsagenda samen verder zullen ontwikkelen. Die tijd is nu gekomen. De financiële ruimte die is ontstaan krijgt een solide uh, en toekomstbestendige bestemming. In het verder gezond maken van de financiën, het, verstrekken, het versterken van de economische klimaat van de Badplaats. Plezierig en veilig wonen en recreëren. En een goede dienstverlening en het bieden van een adequate zorg aan wie dat nodig heeft. Al dus de gemeente. Oké, okay, ja, die inflatiecorrectie, daar zit ik toch altijd <laughs> wel mee hoor. Want mijn baas houdt er geen rekening bij. <laughs> Nooit inflatiecorrectie. Hier hmm, is ziel en crazy. We're De zinger van Steel en Crazy. Ja, zo vlak voor het nieuws weer van drie uur schakelen we nog een keertje af naar Duitsersveld naar Joop Vres. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met SV Sanford, Joop. Ja, het is, uh, het is wat beter dan die eerste uh, vijf tot tien minuten, zeg maar. We spelen nu uh, overigens in de, even kijken, twintigste minuut. En opnieuw mag Sanford een corner nemen. En opnieuw zal Nagsjeberg dat doen vanaf de linkerkant. En, uh, maar Sanford heeft zelf geen kansen gecreëerd. En uh, ook blauwe Beurspengels heeft in die laatste minuten dat wij, uh, voor, na de laatste... Uh, reportage, waren uh, niets meer gedaan eigenlijk. Het spel is meer en deels op het middenveld en ja, dan zijn ze gelijk aan elkaar. En dan, dan moet je natuurlijk oppassen voor sneller uitvallen. En dat, uh, dat is voorlopig is dat niet het geval. Dat zeg ik. dat uh, Nu je het zegt, direct een uitval van blauwe beursbengels over de uh, rechterkant van het Sanfordse veld. Uh, Kamp die bal voor en gelukkig, gelukkig, gelukkig kon uh, Koen Magiels die bal met zijn uh, hoofd aanraken en daardoor kan het van nu uit gaan verdedigen. En dan gaat het vier de snelle eerst staan Over de rechterkant. linkerkant moet ik zeggen. De lange paas. Die was niet goed. De lange paas was slecht. En toch komt uh, Jeffrey Dekker op een gegeven moment nu toch 4-4-4 in balbezit. En wordt de bal teruggespeeld. Zomvoort in de aanval. Zomvoort op de helft van Blauwit Beursbengels. En Wordt weer, de bal wordt uitgehaald. gehaald. Koper. Koper. Daar uh, Luiten, Luiten. Het uh, is dus aan de linkerkant van het veld. Laat, gaat die bal voorkomen. Hoge voorzet. En die gaat niet over de keeper heen. Sterker nog, de keeper kan hem makkelijk op zijn borst opvangen en de bal controleren. Goed, we spelen 21ste minuut. De stand is nog steeds 0-0 in de wedstrijd. Stand voort tegen blauwe buurtwerks. Oké, okay, dankjewel Joop Fris. En uh, uiteraard zometeen in de volgende uur van uh, dit programma komen we weer terug bij Joop. En nog veel meer uh, andere onderwerpen. Zo hebben wij al ook, uh, natuurlijk de evenementenagenda om uh, half vier... en heel veel andere uh, zalfwoords en regionaal nieuws. Graag tot zometeen en de laatste plaats voor het nieuws... en weer van drie uur is van Kate Boes. Hier is Baboeska.